eerst met het NOS journaal. De politie gaat de komende weken harder actie voeren voor een betere cao. Het wordt een estafette actie waarbij wekelijks een aantal politiebureaus dicht gaat. Welke dat zijn is nog niet duidelijk. Volgens de Politiebonden hebben de acties van de afgelopen tijd niets opgeleverd. Het kabinet wil het dragen van een boerka op sommige plaatsen verbieden. Morgen praat het kabinet over een voorstel van minister Plasterk. Onder meer in het openbaar vervoer, het onderwijs, de zorg en in overheidsgebouwen zou een boerka moeten worden verboden. Wie toch zijn gezicht bedekt zou een boete van maximaal 405 euro kunnen krijgen. IS-strijders hebben de laatste Syrische grenspost op de grens met Irak... die nog in handen was van Syrische troepen veroverd... meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. Het is de eerste rechtstreekse verovering op het Syrische leger... van een dichtbevolkt gebied. Andere plaatsen als Raqqa werden veroverd op andere rebellengroepen. Het beste gebouw van het jaar is de Rotterdam Centraal. Dat heeft de branchevereniging van architectenbureaus bekendgemaakt. Volgens de jury is met de bouw van het nieuwe stadion een aantal zaken, station een aantal zaken op orde gebracht. Zoals de verbinding tussen trein en metro en de inrichting van de openbare ruimte. De Rotterdam Centraal was een van de in totaal 120 inzendingen. In de play-offs voor Europees voetbal heeft Heerenveen in eigen huis met 1-0 gewonnen van Feyenoord. Het was voor Giovanni van Bronckhorst zijn eerste wedstrijd als hoofdtrainer van Feyenoord. Zondag ontmoeten de clubs elkaar opnieuw, dan in de Kuip in Rotterdam. De andere eerste wedstrijd in de play-offs, PEC Zwolle-Vitesse, eindigde in 1-2. Het weer vanavond lost de bewolking op en vannacht koelt het af tot 6 graden. Morgen overdag blijft het droog en wordt het 18 tot 20 graden. Zon en wolken wisselen elkaar af en er staat weinig wind. Dit was het anyway, shownaam. Sure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 Ik weet nog wel wie je bent, hoor. I remember you. Dat weet Art Garfunkel ook. Naar maar. I remember you. You're the one who made my dreams come true. A few kisses ago. I remember you. You're the one who said I. Bye. Zoet de stemgeluid van natuurlijk niemand minder dan Art Garfunkel. I remember you, luisteraars. En uh, nou, als u uh, met alle plezier naar Zierfem Zand voor het luisteren, dan moet u dat zeker volgende week op 27 mei doen, op woensdag. En dan niet zomaar een tijd, nee, gewoon vanaf s'nachts uh, 12 uur tot de volgende ochtend 7 uur. Gaat Willem Bruijs weer uh, prachtige muziek voor u uh, uh, laten horen. En ik heb begrepen dat hij. Uh, nu een greep doet uit onder meer uh, reggae-muziek. En uh, de hele nacht reggae-muziek. Nou, er zijn heel hele hele veel varianten van. Dus uh, dat is genoeg repertoire wat dat betreft. En, uh, nou, misschien wisselt hij dat ook wel af. Ik zal eens even met hem, uh, met hem chatten zo, hoe hij dat allemaal aan gaat pakken. En Dan hoort u dat nog even van mij. Uh, Art Garfunkel. Uh, nou, wie heeft er ook een mooie stem? Dat is natuurlijk niet minder uh, uh, het geval met Barbra Streisand. En zij heeft een mooi album gemaakt met allemaal postume duets, waaronder met Elvis Presley Love Me Tender, Whispering The sweetest Words that I to hear. Love me tender sweet Never let me go me tender hoorde Elvis Presley natuurlijk uh, postuum... met uh, niemand minder dan Barbara Seizend. Nou, Even nog terugkomend op de 27e mei, de uh, dag of de nacht van 27 mei. Het begint allemaal om 12 uur s'nachts. Het is de volgende ochtend om uh, 7 uur afgelopen nee, nee. Oh, wacht. Ik maak, een gro uh, ik maak een hele grote fout. Ik ben natuurlijk gewend van Willem dat hij dat s'nachts doet. Maar op die 27e mei is het van 9 uur s avonds tot 11 uur s avonds. Dus laat ik... Oh, dan moet ik even rechtzetten, dames en heren, luisteraars. Want uh, anders dan uh, komt Willem zo met een dubbelloos jachtgeweer hier naar de studio en dan schiet hij, hij me af. Nee, dat valt ook wel weer mee. Nee, uh, 27e mei. Uh, reggae muziek. Uh, niet een hele nacht, maar twee uur lang. Van s'avonds 9 uur tot 11 uur avonds hoor je de beste reggae uit de speakers klinken. En uh, dan mogen we wat uh, Willem betreft, Willem Bruist, alle ramen en deuren open. Je kan het allemaal natuurlijk horen bij ZFM's antwoord op 106.9 FM, 104.5 kabel. En uh, luister je mee via internet, dat kan ook www.zfm-live.nl Nou, dat is uh, even mijn aankondiging en meteen de correctie op wat ik eerder zei. 27 mei, dus van 9 uur s'avonds tot 11 uur s'avonds. Sorry Willem, ik was nog niet wakker. <laughs> Moet je wel aanspreken, ben je vast wel meegeplaagd met, uh, met die mooie term. Summer's gone, dit zijn de Beach Boys. Dat waren de Beach Boys. Ik ga een mooi nummer draaien voor uh, Sander Daudij. En Sander die houdt uh, van Cliff Richard. Dat weet ik uh, zo langzamerhand. Want regelmatig doet hij verzoekjes. En uh, nou Sander ik heb een mooie voor je uitgezocht. Tenminste ik hoop dat je het mooi vindt. The next time. Cliff Richard.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 And the heart you've broken into Still so very much in love Blijft de fan van Cliff Richard en Sander Dadij ook. En speciaal voor Sander draaide ik die. Nou Sander, ik, uh, ik heb het net al uh, via Facebook aangekondigd... over een minuutje of twintig draai ik nog een mooie voor u, van Cliff Richard. Want uh, ja, we zijn wat dat betreft brothers in arms. We zijn allebei fan van Cliff. En uh, ik heb meestal, uh, uh, als ik een uitzending heb hier bij Zeevam Zandvoort... Besteed ik aandacht aan Cliff Richard. Het geldt niet alleen voor uh, ballets, rustige nummers, maar ook bijvoorbeeld uh, tijdens Zandvoort Lunch. Dan laat ik regelmatig uh, uptime nummers van Cliff voorbij komen. Imagine is natuurlijk een uh, mooi nummer van John Lennon. Maar Silla Black, uh, die heeft samen met Cliff Richard ja, daar ook nog een poging toe ondernomen. Luister. werkje van John Lennon Imagine gezongen door Silla Black en nu hoorde in het koor hoorde u niemand minder dan Cliff Richard. Ik ga een nummer draaien voor Orno Hulshoff. Ik weet dat die fan is van The Carpenters. zing. Sing a song, sing out loud, sing out strong, sing of good things, not bad, sing of happy, not sad. I'm yeah. je relatie zomaar niet opgeven, luisteraars. In ieder geval wordt het bekrachtigd... door niemand minder dan David Zoon. Don't give up on us, baby. isn't just one night It's written in the Just one bar, just for the rainy evening, when maybe stars are few, don't give up on us, I know, we can still come through. Still come Don't give up, anders us, baby. David Sol was dat. Ja, luisteraars. En, uh, morgen weer een uitzending van uh, Zandvoort draait Door. En dat begint om vijf uur smiddags. Uh, en is zeven uur s'avonds afgelopen met weer uh, speciale gasten. En dankzij Dolly Tempier loopt het allemaal weer uh, op rolletjes morgen. Want die zorgt altijd dat ik hier weer gasten in de uitzending heb. Ik weet niet meer precies uh, wie daar nou komt morgen. Maar uh, dat is helemaal geen punt. Want ik weet zeker dat ik gasten heb. En voor Dolly daarom... You know why... Peter en Gordon... Why you and I day somehow Something in your kiss just Everybody loves somebody sometimes. Kennen we natuurlijk hoofdzakelijk van Ray Charles. Maar dit was niemand minder dan uh, Barry Manilow luisteraars. Jawel. Ik heb uh, aan Sander uh, Doudij beloofd dat ik zo uh, nog een werkje van Cliff Richards zou draaien. Nou, ik hou me natuurlijk aan mijn woord. En dat is een, uh, een mooi nummer uh, van vroeger in een nieuw jasje gestoken. Het heet Traveling Light. Speciaal voor Sander. Daar komt ie. Hmm.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 En na nou tien over half twaalf, tot twaalf uur ben ik bij u met uh, tussen App en Vloed. Het is een hele mooie van Colin Blundstone. In uh, Alan Parsons Project. En het nummer heet All in Wise, u kent het vast wel. As far as my eyes can see. approaching me is Colin Blunstone met die mooie sax solo aan het eind. Voor een Hulshoff draaide ik zojuist sing van de carpenters, maar dat heeft hij helaas net gemist. Uh, maar dat maakt allemaal niet uit, want ik heb gewoon uh, treintje Oosterhout meteen even opgebeld. Treintje, jij bent nou toch terug van het songfestival. Uh, je hebt eventjes een paar dagen niks meer te doen... want je moet natuurlijk even bijkopen van alle ellende. Uh, maar uh, nou, als troost voor treintje vraagt Onno iets van, uh, van treintje aan. Nou, ik doe niet walk along, want dat hebben we nou net uh, gehoord. Ai, ai, ai, ai, wai, wai, wai, wai, enzovoort. Nee, we gaan even naar, naar Senozee. Gezellig. Bert Beckerwerk muziek, daar hou ik wel van. Een treintje ook. Zing als een trein, hoor, luister maar. Speciaal voor Onno Hulshoff in, uh, in het Haarlemse... Some mindless Saturday. LA is a great big freeway. Put a hundred down and buy a car. In a week, maybe two, they make you a star. Weeks turn into years. How quick they pass. And all the stars that never were are parking cars. Ik heb van... Mijn zoon Leroy, die luistert ook mee. En uh, Leroy, die houdt natuurlijk heel veel van danige muziek. Dus ik ga gewoon een uh, Nederlandstalig werkje draaien... wat toch een beetje in het programma past. Voor Leroy speciaal, Dana Winner, met waarheen? ZANG EN Waarheen waarvoor? We kennen het natuurlijk van Mieke Telkamp. En dit was de uitvoering van Dana Winner overigens. Een dame met een hele mooie stem. Ik heb haar gezien in het Kennemer Theater in Beverwijk... onlangs waar ze optrad met een live band. Geweldig, mooi geluid. En uh, veelzijdig zangeres. Niet alleen maar uh, dit soort repertoire... maar ook uh, gewoon lekker up tempo nummers. En uh, een hoop covers ook, maar ook eigen repertoire. Dus een uh, veelzijdige dame waar je beslissen eens een keer heen moet gaan... als ze zo uh, in de buurt uh, speelt. Voor alle mensen die... Uh, ja, toch een beetje willen mediteren. Heb ik een heel bijzonder een nummer van DC Lewis. Uh, en, uh, Jan van der Heuvel, uh, die is onlangs overleven. Een man in Beverwijk. Uh, toen ik nog bij Radio Beverwijk werkte, draaide ik dit nummer altijd voor hem. Ik draag het alsnog aan hem op. Uh, Jan, als je ergens op een wolkje meeluistert, is uh, DC Lewis voor jou. Mijn gebed. D <laughs> zie Lucas met uh, mijn gebed. En ik kijk op mijn klokje, luisteraars. Nou, het is weer heel snel omgegaan. Ik moet het, uh, het laatste nummer er alweer in slingeren. Um, nou, laat ik maar eens een uh, Nederlandstalig werkje nog doen. Voor uh, Yvonne en voor Leroy, want die luisteren mee. En uh, het hart van mijn gevoel zegt dat ze dit nummer wel mooi zullen vinden. Dat is de kast, Siep van de Ploeg, met het hart van mijn gevoel.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 Vanaf de eerste dag: Mijn werk is blijven liggen, maar ik voel me uitgeteld. Het lichaam lam geslagen, als door de grief geveld in de alledaagse dingen. Het schuilt een groot verdriet. Ik moet opnieuw beginnen, maar zover ben ik nog niet. Het is net of ik mezelf verloren ben. Het is net of ik de diepste dalen ken. van u. Ik ben er morgen middag om vijf uur weer, luisteraars, tot zeven uur s'avonds met Zandvoort Door, met speciale gasten. Ik dank u allemaal voor het luisteren. En uh, ja, mocht u morgen niet kunnen luisteren, dan wens ik u uh, vanaf deze plek vast hele fijne pixeldagen. weer ziet er redelijk uit, dus daar zal het niet al liggen. Allemaal uh, welterusten, slaap ze en uh, tot de volgende keer. Dag. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.